De politie in Nijmegen heeft een ontsnapte crimineel opgepakt, dat melden regionale media. De man was afgelopen week ontsnapt uit een gesloten GGZ-instelling in Vught. Tijdens een arrestatie had hij een vuurwapen en munitie bij zich. De man zat vast voor het plegen van meerdere strafbare feiten. Welke feiten hij heeft gepleegd is niet bekend. Inmiddels zit de man weer achter slot en grendel. De koning van Saoedi-Arabië heeft zijn omstreden vakantie aan de Zuid-Franse kust met twee weken ingekort. Koning Salman zou eigenlijk drie weken blijven, maar is al na acht dagen vertrokken. Over het bezoek van de Saoedische koning aan de Côte d'Azur ontstond ophef, omdat hij een stuk van het strand liet afsluiten. Hij wilde meer privacy. De Franse autoriteiten stonden dat toe, maar ruim 100.000 omwonenden tekenden een petitie tegen die afsluiting. Volgens een Saoedische woordvoerder heeft het vertrek van de koning niks te maken met die commotie. Het Nigeriaanse leger zegt dat het 178 mensen heeft bevrijd... die werden vastgehouden door Boko Haram. Verderweg de meeste gevangenen waren vrouw of kind. Militairen vonden de gevangenen bij de ontruiming van meerdere kampen... van de Islamitische terreurorganisatie in het noordoosten van Nigeria. Daarbij werd volgens het leger ook een commandant van Boko Haram opgepakt. De nieuwe president, die nu een paar maanden aan de macht is... heeft de aanpak van Boko Haram tot zijn grootste prioriteit bestempeld. Het weer, het is een droge nacht, het koelt af tot 16 graden. Later vandaag wordt het warm met temperaturen van 28 tot 31 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En FM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Next www.zfmzandvoort.nl <laughs> But Yeah. You a weird ass and you then we it you can roll, you say no, let me show you around it. Yeah. Cow, girl, hold up roll, win a win a rodeo, what I win a road day, oh lounge. Yeah. En jij bent erbij.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 Don't stop it. Thank you.